106.9 straks meer Maar nu eerst het eten. Het land wordt al jaren door bomaanslagen gepleegd door linkse militanten. De minister van openbaar Orde heeft beloofd.